Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De VS legt de militaire samenwerking met Rusland voorlopig stil... vanwege de crisis op de Krim. Gezamenlijke oefeningen, de voorbereiding van conferenties... en havenbezoeken worden uitgesteld. Ook is overleg over de handelsbetrekkingen opgeschort. Amerika eist dat Rusland zijn militairen op de Krim... terughaalt naar de kazernes. Minister Kerry gaat vandaag naar Kiev... om de steun van Amerika aan Oekraïne te onderstrepen... De EU gaf Moskou gisteren tot donderdag de tijd om de spanning rond de Krim te verminderen, anders volgen gerichte sancties. Rusland heeft in een ruime week 16.000 militairen naar de Krim gestuurd, zegt de Oekraïense ambassadeur bij de Verenigde Naties. Er werd vannacht opnieuw spoedberaad van de Veiligheidsraad gehouden. De Russische ambassadeur bij de VN liet een brief zien van de uitgeweken Oekraïnse president Janukovic, waarin hij Rusland vraagt om militaire bijstand. De Veiligheidsraad kan niet veel doen omdat Rusland elk voorstel met een veto kan dwarsbomen. Bij een schietpartij in het Brabantse Boekel is vannacht een dode gevallen. De omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven kwam zijn nog niet duidelijk. De man schoot op straat op de politie. Daarop werd teruggeschoten door politiemensen. Een arrestatieteam werd er naartoe gestuurd en vond de man dood in zijn woning. In New York is het proces begonnen tegen een schoonzoon van de vroegere Al-Qaeda-leider Osama bin Laden. Abu Gaid, echtgenoot van de oudste dochter van bin Laden, werd een jaar geleden in Jordanië opgepakt. Hij werd na de aanslagen van 11 september bekend als woordvoerder van Al-Qaeda in allerlei video's. Zijn advocaten zeggen dat hij het slachtoffer is van een persoonsverwisseling saudi arabië wil de verkoop van energiedrankjes beperken. Op de verpakking komt een waarschuwing dat de zoetdrankjes ongezond kunnen zijn. De blikjes mogen niet meer worden verkocht in scholen, ziekenhuizen, sportclubs en regeringsgebouwen. Ook mogen producenten geen reclame meer maken of actief zijn als sponsor. Weer helder met lokaal een mistbank, verder flinke zonnige perioden en droog. Het wordt 10 of 11 graden. Dit was het NOS Journaal. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Buntschoten, 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij Ozaan 8 kilometer. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Kastriekum, 3 kilometer na een ongeluk. De rijstroken zijn wel weer vrij. En verderop bij Dorp 3 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht bij Woerden, 9 kilometer. Er staat er een bus stil op de rechter rijstrook. A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda, bij Rotterdam Spaanse polder 4 en bij Moordrecht 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Op het strand van Zandvoort. Met dit mooie weer. Wat wil je nou nog weer. Hè? On the beach. Dat was de CEO van Chris Ria. Het is acht over twee. Een hele goede middag. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort. Op een zondag. Eens even kijken of we verbinding kunnen krijgen met Haarlem. Hallo Haarlem. Jij zegt het dan wel. Maar op het parkeerdak is het ook zonnig hoor. En Zandvoort mag er wel leuk zijn. Maar het uitzicht is ook wel leuk. Ja, Goedemiddag Martijn. Dankjewel, Rob. Hey, hoe is het daar? Nou, zonnig. Ik denk dat we de boek gaan trekken. Kijk, je hebt helemaal, je hebt helemaal gelijk. Van, van, van stad tot strand? Ja, helemaal goed. Dus daar zijn we dan. Ja. Wat, wat doen jullie daar in Haarlem? Um, er is weinig te doen op dit moment, maar uh, we doen een, een aantal testjes op dit moment. Even voor de luisteraars. We maar... hebben Van stad tot strand, hè. Even uh, Martijn, uh, even voor de luisteraars. Jullie zijn de technische dienst van, uh, van CFM. En wat doen jullie dan op het dak daar in, in Haarlem? Nou, we zochten een wat hogere locatie. Want de locatie waar we binnenkort naartoe gaan, uh, daar konden we op zondag niet terecht. Okay. Dus uh, dan, dan moet iets anders uitzoeken. Ben je, jullie tevreden over uh, de, de, de, de, de, de zender? Uh, ja, ik ben, ik ben wel blij eigenlijk vandaag, ja. En je collega Marcus ook, of niet? Uh... Hij heeft een glimlach op zijn gezicht de afgelopen dagen nog niet gezien. Hey, nee, nou, kijk. Ik, ik, ik, ik denk wat dat betreft wel goed gaat. Daar, daar houden we van. Maar waarom test... heel goed. Maar, maar, maar, um, kunnen jullie al een tipje van de sluier oplichten... waarom jullie vanuit Haarlem deze zender aan het testen zijn voor CFM? Ik denk dat we er al een heel klein tipje van kunnen lichten. Goed zo, Marcus. <laughs> Ja, het, er staat nog niks vast. dus Ik kan nog niks beloven. Maar er wordt in Haarlem een hele hoop gedaan aan muziek. En dat zouden we toch wel graag terug willen zien uh, in Zaltvoort. Oké, okay, nou, dat is dan inderdaad het tipje, Marcus. Je, je houdt uh, ons en de luisteraars uiteraard in spanning. Dat doe je goed. Maar uh, ik moet zeggen, de zender komt erg goed door, uh, Rob. Jazeker, ja. Wij zijn blij. Wij zijn blij. En jullie ook ja, daar, hè. hè? Geniet lekker op het, uh, op het dak daar, in het zonnetje. Ja, dank je. En jullie daar in Zandvoort ook? Ga, gaan we doen. Hè? Wij gaan drie uur lang Zandvoort op zondag doen bij CFM. Dankjewel Markers en Martijn. En heel veel plezier nog daar. Joe. Hoi. Jo. Oh, jo. Het is geen man, het is, Marcus is geen man van vele woorden. Nee, nee. mooi hè? Nee. Mooi, nee. mooi, mooi, nee. mooi, mooi, mooi. Hé, hey, daar zitten we weer. De ja. zon schijnt, dus uh, wij zitten weer lekker binnen. Wij goedemiddag zijn... Albert-Jan en goedemiddag Luisteraars. Uh, goedemiddag Luisteraars en uh, goedemiddag Rob. Ja, vanuit een, uh, ja, een zonovergoten studio kan ik bijna wel zeggen. Maar natuurlijk ideaal weer om een heerlijke strandwandeling... dan wel duinwandeling te gaan maken. Lekker maar om de beach. Mocht dat, dat was ook begin natuurlijk. Mocht dat niet in uw planning liggen... dan bent u natuurlijk van harte welkom om de komende drie uur... naar het informatieve programma van Zandvoort op zondag te luisteren. Wat gaan we allemaal doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En om half drie gaan we kijken of het weer zo blijft. En dan is het weer bericht aan de beurt. Dus rond de klok van half drie. Het dieren van de week passeert rond de klok van half vijf. Uh, de revue en het luistert naar de naam Basje. En het gedicht van de week, luisteraars, u kunt het... kan haast niet anders dan dat het natuurlijk over de lente uh, gaat, want die is gisteren begonnen. Uiteraard veel muziek, we hebben Zandvoorts nieuws in het kort tussen de muziek door... en uiteraard volgen wij voor u uh, ook de eredivisie tussenstanden en eindstanden... en met name natuurlijk de kraker, el classico der lage landen... Feyenoord tegen Ajax. Die gaat ook... zometeen om half drie beginnen. Veel muziek. Uiteraard, hier is de Stolen Dance van Milky Chance. Antwoord, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, degene naar kanaal 40, zijn hier de Kings. en de sunny afternoon. Wat een mooie, heerlijke, zonnige dag hebben we vandaag. Hè. Een mooie, zonnige zondag. En of dat ook zo blijft, hoor, is er dadelijk om half drie... bij het CFM bericht. Maar eerst even over Rodesh, de Zandvoortse zangeres. Ja, ze was twee weken geleden, luisteraars, bij ons te gast. En toen had ze grote plannen en dat stond onder een enorme tijdsdruk. Maar het is er allemaal gelukt, want twee weken geleden... besloot de Zandvoortse zangeres Rodesh... Op de valrip mee te doen aan de internationale muziekcompetitie van Masterpiece. Ze schreef en componeerde het lied Together We Stand. En zocht een band, een muziekstudio, een filmcrew en minimaal 100 mensen voor een flashmob op het strand. Het is er allemaal gelukt en u kunt het allemaal nakijken uh, op uh, de YouTube. Want het is een prachtig uh, mooie clip geworden. Dus wij gaan uh, die nu voor u draaien. Dus de, de, de Zandvoortse zangeres Rodesh met Together We Stand voor Masterpiece. Zondagmiddag van Sië Fepstalfloort met zoveel op zondag bij je tot aan 5 uur vanmiddag. En wat blijft deze single heerlijk om is te horen op de radio. Het winterfire hoor je met fantasy. Zo dadelijk het weerbericht, Albert Jan. Ja, en zal het zo blijven? Dat ja, is, uh, dat is uh, voor u een vraag en voor mij een weet. Kan je scherm nog lezen met die zon erop? Hè? Ja, nou, nou nauwelijks. Nauwelijks? Ja, je <laughs> nauwelijks. moet zo meteen namelijk wel het weerbericht doen. Dus. Ja. Ondaar, maar hier is nog even de single van de Breakfast Club. Hier is Right on Track. ontbijtje zo voor ons, Alka. kant. <laughs> we ontbijten. Een lunchje. Een brunchje eigenlijk. Yo, the, the Breakfast Club en Ride on Track. De het is 5 minuten over half 3 bij CFFM Zalvoort. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Nou, vandaag zoals u ongetwijfeld gemerkt heeft, is een hele mooie dag met flinke periode met zon. De matige en aan zee vrij krachtige zuidwestelijke wind draait weer naar zuid en de temperatuur loopt op naar een graad of 9 of 10. Vanavond neemt de bewolking toe en komende nacht gaat het uiteindelijk regenen. De zuid tot zuidoostelijke wind waait vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur daalt naar een graad of 4. Morgen is het overwegend bewolkt en in de ochtend valt er van enige tijd regen. In de middag is het tijdelijk droog met af en toe een glimp van de zon. De wind waait uit het zuiden en is matig tot vrij krachtig van kracht... en de temperatuur stijgt naar een graad of 9. Morgenavond valt er buige regen, maar in de nacht naar dinsdag blijft het weer droog. De zuidelijke wind neemt in kracht af en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Dinsdag dan overheerst de bewolking, maar blijft het wel droog. Heel af en toe schijnt ook even de zon. De zuidelijke en later zuidwestelijke wind waait overwegend matig... en de temperatuur stijgt naar 8 à 9 graden. Dinsdagavond en woensdagnacht blijft het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. De wind waait matig uit het zuidwesten en de temperatuur daalt naar een graad of 3. En tot slot, woensdag is het mooi weer met flinke perioden met zon. De wind waait uit het westen en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur stijgt naar 10 graden. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.meteopagina.nl. Of kijk ook eens op www.ricoweer.nl. Dat was het weer. zie je Je de nieuwe single van Ellen Clark. En whatever. Jan. Ja, ik ben binnenkort ook op Holiday. Ja, ja jij gaat op grote vakantie. Hè? Grote vakantie. Je gaat al vijf dagen weg, geloof ik. Hè? Ja, ik heb drie dagen zelf. Ja, dat bedoel ik. Grote Zat vakantie. Zo lang. Ja. En waar U, ga je daar naartoe? Ja, naar België. België. Okay. België. Wordt gezellig. Nou, ik zou je. Ga jij met uh, Ruud uh, de zaterdag zo doen, hè? Ja, dan uh, doe ik dat op zaterdag uh, met Ruud samen. Ik zal je wel missen hoor. Oké, okay, je gaat me wel bellen toch he? Ja, ik ga je wel weer even in de uitzending aan. the Chase en Lovers Holiday brengt ons bij de Eredivisie. Gaan we eerst terug naar afgelopen vrijdag. Want toen speelde Heracles Almelo thuis tegen SC Heerenveen. En het werd een knappe overwinning van uh, Heerenveen 2 tegen 1. En op zaterdag werden er maar liefst vier wedstrijden gespeeld. Eerste Pek Zwolle tegen Nek. Daar werd flink gescoord. Eindstand 3 tegen 3. Dan gaan we naar Den Haag. En wel naar ADO Den Haag thuis tegen NAC Breda. 1 tegen 1. En dan komt hij aan, hè? co Eagles tegen PSV. <laughs> afgetekend, afgetekend. Afgetekende overwinning voor PSV 2 tegen 3. Dan hebben we nog Vitesse thuis tegen Roda JC. Dat werd een eclatante overwinning voor Vitesse 3 tegen 0. En vandaag is er inmiddels één wedstrijd gespeeld. We hebben het over FC Utrecht tegen FC Twente. Eindstand daar 1-1. En om half drie begonnen El Clasico der Lage Landen, Feyenoord thuis tegen Ajax. De tussenstand is momenteel nog 0-0. En wat dacht je van die andere wedstrijd Albert-Jan? FC Groningen tegen FC Cambuur. En Ook daar staat het momenteel 0-0. En we hebben natuurlijk nog om half vijf de kraker AZ thuis tegen RKC Baalwijk. We houden de wedstrijden van de Eredivisie vanmiddag voor je in de gaten. En natuurlijk ook de klassieker van vandaag, Feyenoord tegen Ajax. Ook daar dus nog de tussenstand op dit moment, 0 tegen 0. En heel veel lekkere muziek op de zonnig zondagmiddag bij CFM, waaronder deze van de Doobie Brothers. Thank you. Nee, nee, nee die schuif open. Ja, zo klonk het in ieder geval wel. Ik is aan een beetje zingen, joh. Joh, dit is de zingel van Michael Jackson en uh, Human Nature. Nou, we kijken even met een schuin oog naar het Nederlands kampioenschap in het uh, Olympisch Stadion. Ook daar schijnt de zon vol op en dat betekent dat ze mogen gaan uitkijken, dat ze niet door het ijs heen gaan zakken. <laughs> staan de op... plassen water, die staan gewoon op het ijs, hè? Ja, dus die koelmachines, die, die, koel die moeten op volle toeren draaien. Op, op vol vermogen. Op vol vermogen, Maar ja, het is natuurlijk sneuze en kamer, uh, dit kwalificeerd, dus een beetje gedevalueerd uh, uh, zonder de anderen tekort te doen, een beetje gedevalueerd NK. Maar goed, regels zijn regels, zoals uh, Sven zelf aangaf. Goed, uh, nieuws. Uh, ja, de Kinder uh, Adventure Week is uh, gisteren net afgesloten en vandaag uh, zijn de kinderen alweer in theater de Krocht te vinden vanaf twee uur, want daar is momenteel het kindercarnaval aan de gang. En begint alweer de inschrijving voor het sportkamp in Zandvoort. En dit jaar is sportkamp Zandvoort van maandag 7 juli tot en met vrijdag 11 juli. En is het voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar oud. Naast alle sporten die ze al organiseren in de week... hebben ze ook activiteiten zoals een stranddag... slippen bij slotenmakers, een verrassingsactiviteit en opblaasattracties. De inschrijvingen gaan vrij hard... en de organisatie verwacht ook dit jaar weer helemaal vol te zitten. Dus twijfel niet, schrijf je snel in op www.sportkampzandvoort.nl... www.sportkampzandvoort.nl... zodat jij deze superleuke week nog mee kan maken. De inschrijfkosten bedragen uh, inderdaad 100 euro voor de hele week... maar dan heb je wel een hele sportieve week... en wel van 7 juli tot en met vrijdag 11 juli. Kinderen tussen de 6 en 12 jaar, geef je op. Oké, okay, tot zover en tot zover ook het uh, eerste uur van uh, Zandvoort op zondag.